9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In Pakistan zijn door een autobom zeker 20 doden gevallen, vele tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was in de stad Faisalabad in de oostelijke provincie Punjab. De auto stond geparkeerd bij een tankstation in een wijk met veel regeringsgebouwen. De explosie was extra zwaar doordat ook een aantal gasflessen bij het tankstation ontploften. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist.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 Hillen blijkt door zijn ambtenaren niet te zijn ingelicht... terwijl de zaak al twee jaar speelt. De SP en de PvdA willen daarom een debat met Hillen. Dan is weer nog, veel zon. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En vanaf morgen is het bewolkt, er is af en toe regen en er staat veel wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Nog 30 files, goed voor 109 kilometer. Dus een beduidend minder drukke ochtendspits... vanwege de carnaval in het zuiden van het land. Daar is het erg rustig. De meeste files op dit moment in de regio's Amsterdam en Utrecht. Een paar opvallend lange files nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoofdorp en Knoop de Nieuwe meer nog 10 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen ook weer open. En op de A20 in de richting Gouda. Daar staat door een ongeluk tussen Alfred Westerlee en Maasluis 17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 Koop nu een iPad, 16 gig, Wi-Fi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzone.nl. Telzone.nl. Op is op. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten. En Lara Rinsen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De Tweede Kamer houdt waarschijnlijk vandaag nog een spoeddebat... over dat koninklijke diner in Oman. Ja, spoedje is nodig, anders zijn ze al bij het toetje vanavond. Eerst maar eens naar de laatste ontwikkelingen rond Libië en Gaddafi. Gevechten tussen Gaddafi-aanhangers en opstandelingen gaan in volle hevigheid door. Gaddafi schuwt de inzet van zware middelen niet. Steden worden al dagen gebombardeerd. Europa en de Verenigde Staten dringen nu steeds meer aan op een no-fly-zone. gaan we over praten met Frank van Kappen, generaal buitendienst... en lid van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de NAVO heeft inmiddels die AWACS ingezet, die radarvliegtuigen... om het luchtruim boven Libië in de gaten te houden. Is dat een voorbode van het instellen van een no-fly-zone? Ja, dat is het zeker, want je moet natuurlijk precies weten wat er gebeurt voordat je ja, zo'n no-fly zone begint. Trouwens bij het uitvoeren van zo'n no-fly zone heb je ze ook nodig. Uh, je hebt dus die rare vliegtuigen nodig om te weten wat er vliegt, en daarnaast heb je natuurlijk uh, vliegtuigen nodig die dus ingezet kunnen worden. En dat zal waarschijnlijk gebeuren vanaf vliegtuigschepen in dit geval of, of van bases die uh, op het land die dichtbij liggen, zoals bijvoorbeeld Malta. Uh, ja, die vliegtuigen die moet je wel 24 uur per dag uh, in de lucht kunnen houden. Dus je hebt tankvliegtuigen nodig om ze in de lucht bij te kunnen tanken. En je hebt maritieme tankers nodig om die uh, vliegtuigschepen te bevoorraden. En uh, ja, je, hebt, uh, je kiest zorgvuldig een aantal initial points, zoals dat heet. Dat zijn punten, zeg maar, uh, die je op de kaart zet. Op een uh, op een goede manier gespreid. En daar hou uh, je dan dus combat Air Patrols neer. Dat zijn jachtvliegtuigen die daar in een wachtpatroon hangen. En die je dus in kan roepen, zodat ze dus heel snel uh, kunnen ingrijpen. En voordat je dat allemaal doet, moet je eerst het luchtverdedigingssysteem uitschakelen van de Libiërs. Dus hun radar, een commandoposten. En dat, uh, ja, dat kan je doen met, uh, op verschillende manieren. Je kan dat doen uh, door die uh, installaties te jammen, te storen. En je kan ze natuurlijk ook uitschakelen met missiles of, uh, of, uh, of een luchtaanval... Dat gaat... Dus al bij al is het een vrij complexe operatie. Ja, ja dat gaat ook vrij ver, hè, meneer Van Kappen. Um, hoe zit het met de juridische basis voor het instellen van zo'n no-fly? Zo? Ja, ik ben blij dat u dat vraagt, want dat is wel de grootste hobbel, denk ik. Um, het het beste is natuurlijk dat je een, een mandaat hebt van de Veiligheidsraad. Maar dat ziet er niet naar uit dat we dat krijgen. Want ja, de Veiligheidsraad uh, heb je vijf permanente leden... die ...de macht van het veto-wapen hebben. Ja. En, uh, ja, onder andere Rusland en China die beide dus uh, een veto kunnen uitspreken... ...zijn er op dit moment uh, nog steeds fel op tegen. Dus een veiligheidsdaadmandaat uh, zit er waarschijnlijk niet in. Wat, wat, wat rest de rest van de wereld dan? Ja, je kan een beroep doen op het principe van R2P, zoals dat dan heet. Responsibility to protect. Dat is geboren na de inval in Kosovo. Want het was ook een inval zonder een uh, mandaat van de Veiligheidsraad door de NAVO. Mm -hmm. Waarbij de NAVO zei: ja, het is misschien niet helemaal legaal, want we hebben geen mandaat. Maar we vinden het wel legitiem en juist. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat een dictator zijn eigen bevolking aan het uitmoorden is. en dat de wereld niks doet. Ja. En uh, het principe wat erachter zit, is dat men zegt: iedere staat. Uh, ieder regime heeft, het, uh, heeft de plicht om zijn eigen bevolking te beschermen. En als dat regime het niet doet, dan gaat die plicht, die verplichting, die gaat over op de internationale gemeenschap. En dat kan een reden zijn voor humanitair ingrijp. Nee. Maar dat is een uh, heel, juridisch heel wat minder stevige basis dan een mandaat. Nee. Meneer Van Kappen, helpt het al wel dat de Arabische Liga nu ook heeft gezegd dat ze daar wel voor zijn voor zo'n no-fly zone? Ja, God, het helpt wel een beetje. Maar ik bedoel, de Arabische Liga maakt het niet uit. Hè? Nee. Het, is, uh, het is de. Het is de Veiligheidsraad die het uitmaakt. En Rusland en heeft al op... gezegd dat ze daar niet in meegaan. Nee, en ik denk de Chinezen ook niet. Dus dan rest dat je een beroep doet tot dat R2P-beginsel. Uh, maar ja, dan moet je ook natuurlijk nog landen vinden die op grond van dat beginsel bereid zijn om in te grijpen. en daarmee dus het juridische risico te lopen. Zou Nederland een bijdrage kunnen leveren uh, met als basis dat R2P, dat Right to Protect-principe? Um, ja, we hebben daar uh, de middelen voor. Kijk, we hebben luchtverdedigingsvergat op dit moment in het gebied liggen, de Trump. Uh, dat is een vergat wat natuurlijk ook... Uh luchtverdedigingssystemen heeft, die je ook kan gebruiken en die bovendien ook het lagere gedeelte van het luchtruim beter kan bestrijken. Als je praat over helikopters, die zijn altijd heel moeilijk te detecteren. En het is een, uh, een schip wat uh, specifiek gebouwd is om commando te kunnen voeren. Uh, je moet natuurlijk dat hele, dat hele circus wat ik net geschetst heb, moet je aan kunnen sturen. Want we moeten ook niet vergeten dat er nog steeds commercieel luchttransport doorheen gaat. Hè? Dus je moet wel zorgen dat die niet neergeschoten worden. Dus je moet een soort van safe corridors door zo'n uh, zone creëren. En die moet je heel goed onder waarneming en je moet natuurlijk een goed controlemechanisme hebben, zodat je dus dat hele circus kan aansturen en dat schepen zoals de Tromp die, die hebben die faciliteit. En we hebben natuurlijk bij de Nederlandse luchtmacht, hebben we, we F-16's en we hebben tankvliegtuigen dus. We hebben, we hebben wel de middelen om daar mee te doen. Ja, maar we hebben ook nog drie militairen daar vastzitten, meneer Van Kappen. Ja, ik spreek me niet uit over de politieke nee. kant van de zaak. Nee, maar dat maakt het misschien voor Nederland wat lastig. Meneer Van Kappen, hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, tot uw dienst. Daar wilde die liever niets over zeggen. Elf minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dan hebben we ook nog dat etentje. De Tweede Kamer houdt naar verwachting vandaag nog een spoeddebat over het privé-diner. dat Koningin Beatrix heeft met de Sultan van Oman. De linkse oppositie en ook de PVV zijn tegen het diner. Maar het gaat toch door. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, wat wil de Kamer nog bereiken? Um, met het spoedebad over dat diner, als het dan niet meer kan worden afgelast. De Tweede Kamer die wil vooral dat premier Rutte het parlement serieus neemt. Want de Kamer die voelt zich nu een beetje in de maling genomen door de premier. Vorige week dinsdag werd bekendgemaakt... dat het staatsbezoek dat de koningin zou brengen aan Oman werd uitgesteld. He, dat was in verband met die onrustige situatie in dat land... waar al weken gedemonstreerd wordt tegen de regering... En twee dagen later werd bekend dat de koningin dus niet op staatsbezoek, maar wel zou ingaan op een uitnodiging voor een privé-diner bij, bij de sultan. Ja, nou, en dat had premier Rutte in één keer bekend moeten maken, vindt, vindt de Kamer. Want hij heeft nu de indruk gewekt dat hij de Kamer opzettelijk op het verkeerde been heeft willen zetten. Maar Wilco zegt, de premier Rutte zegt: het is privé, privé, privé. En gaat de Kamer er dan wel over? Rutte heeft er zelf vorige week vrijdag een politieke zaak van gemaakt. Hij zei toen dat het uitstellen van het staatsbezoek opgevat... zou kunnen worden als een politiek signaal tegen de sultan. En door nu wel met hem te gaan dineren is de zaak volgens Rutte... en dan citeer ik hem, weer een beetje in evenwicht. Nou, en zij verweer dat het een privézaak is van de koningin... en haar persoonlijke contacten met de sultan... dat gaat volgens de Kamer daardoor niet meer op. En de oppositie en de PVV, hè, Wilders die noemde diner gisteren erg dom vinden die scheiding van staatsbezoek en privédiner erg gekunsteld. En dat was voor Ineke van Gent van GroenLinks... dus de reden om dat spoeddebat aan te vragen... dat na verwachting vandaag nog zal worden gehouden. Nou, ik vind het uh, op zijn minst uh, discutabel. Ik vind de scheiding ook heel uh, krampachtig. Uh, uh, vandaar ook dat ik de premier de gelegenheid wil geven... Uh, bij een spoeddebat om dit uh, uit te leggen. Want dat hij wat heeft uit te leggen, ja, dat staat voor mij buiten kijf. Ja, de Kamer... die. Uh legt zich er dus wel bij neer dat het diner niet meer wordt afgeblazen. Dat is allemaal te kort dag en zou natuurlijk echt een belediging voor de sultan zijn. Maar Rutte die moet vandaag wel gaan begrijpen dat de Kamer niet van herhaling is gediend. Hmm, maar ze impliceren ook een beetje dat Rutte al eigenlijk wist uh, dat dit diner toch door zou gaan. Nou ja, dat is een van de dingen waar, uh, waar dus in dat debat opheldering uh, zal, uh, over zal moeten komen. De vraag is bijvoorbeeld ook of de afspraak over het privé diner inderdaad onderdeel was... van het besluit om het staatsbezoek uit te stellen... als een soort goedmakertje in de richting van de sultan. Ja, ja. Van ge geen staatsbezoek, maar wel een diner met de koningin. Nou, en of het misschien ook is gedaan als smeermiddel... met het oog op de economische missie van Nederlandse bedrijven aan omaan. Want er staan natuurlijk ook weer handelsbelangen op het spel. De oppositie vindt trouwens ook, en dat is ook een interessant punt... dat de koningin op deze manier onderdeel wordt van publiek debat... wat ze als staatshoofd eigenlijk niet zou moeten zijn... En dat komt dan door Rutte, vindt de oppositie, want die stelt haar daaraan bloot door het staatsbezoek uit te stellen, maar hem wel te laten dineren. Nou ja, het is dus ook de vraag of de premier een goede start maakt als verantwoordelijk bewindsman voor het Koningshuis. En het wordt dus denk ik wel een interessant debat, of dat nou vandaag wordt gehouden of later in de week. Goed, We krijgt in ieder geval nog een staartje. Dankjewel. Maar praten over diner op een middelbare school in Barneveld. Dus mogen de leerlingen de hele dag niet eten. Het is wel voor een goed doel. U hoort daar straks meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka. Nog 24 files op dit moment. Goed voor 80 kilometer. De meeste files nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. De meeste vertraging op de A1 naar Amsterdam. Nog 6 kilometer voor Knolbend Muidenberg. De A20 in de richting Gouda. Daar is nog een ongeluk gebeurd bij Maasluis. Er staat nu nog 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer vrijgegeven. En het is nog vrij druk op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort al een van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 15 minuten over 9. De Woonbond krijgt veel klachten van woningzoekenden die geen huis meer kunnen huren. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning... maar te weinig voor de meeste koophuizen of huurwoningen in de vrije sector. We hebben contact met Ronald Paping, hij is directeur van de Woonbond. Meneer Paping, goedemorgen. Goedemorgen. U staat op het uh, Centraal Station in Amsterdam, dus het zal af en toe wat luidruchtig zijn, wellicht. Uh, ja. Hoe kan het dat deze mensen ja, eigenlijk tussen wal en schip belanden en zo moeilijk aan een huis komen? Nou ja, vanaf 1 januari is de zogenaamde Europese beschikking in Nederland van kracht. En die zegt dat uh, 90% van de woningen toegewezen moet worden aan huishoudens met een inkomen onder de 33.614 euro per jaar. Belastbaar inkomen, dus bruto. Uh, ja, en mensen die daar net boven zitten, die hebben vaak helemaal geen alternatieven op uh, bijvoorbeeld de koopmarkt of op de particuliere huurmarkt. Als ze gewoon particulier gaan huren, dan moeten ze een huur betalen boven de 650 euro. Uh -huh. Ja, dat betekent dat hun huurquote, dus nog buiten andere woonlasten, al gauw uh, in de buurt van de 40% komt. En een huis kopen, waarom kunnen ze dat niet? Huis kopen lukt ook niet, want ze hebben onvoldoende leencapaciteit. Vaak wordt er gezegd: nou ja, je moet toch vijf keer je inkomen minimaal. Uh, moet je, uh, uh, nou ja, dat is het maximum wat je aan een hypotheek kunt krijgen. Ja, en heel veel woningen zijn er niet van 140.000 150 tot 150.000 in heel veel regio's uh, te kopen. Ja, dan mist dat dus een stuk in de markt, meneer Paping? Dat klopt. Dat mist een stuk in de markt. Uh, dat komt omdat die particuliere markt geen woningen uh, in de prijsklasse van zeg 500, 600 euro uh, voorziet. Uh, en ook omdat het woonlastenniveau, het huurniveau in Nederland schikbaar het hoog is, ook ja. als je het vergelijkt internationaal. Wat, wat zou je daaraan kunnen doen? Want dan moet je dus dat stuk markt op gaan vullen. Dan moet je dus dat soort huizen gaan bouwen. Ja, dan moet je dat soort huizen gaan bouwen. Maar die moet je dus ook betaalbaar kunnen bouwen. Ja. En de Nederlandse uh, woningmarkt is volstrekt overspannen. Daar speelt de hypotheekrente-aftrek een heel grote rol in. Hè? Dus je moet helemaal naar die integraal naar die woningmarkt uh, gaan kijken... om te zorgen dat allemaal weer wat betaalbaarder wordt. De grondprijzen zijn in Nederland hoog... Uh, dus in Nederland faalt de markt. En dat is ook uh, voldoende redenen, vinden wij, om te zeggen... ja, er moet een bredere doelgroep moet een beroep kunnen doen op de sociale huursector. Hmm. wat gaat u dan met de klachten doen? Wat wij gaan doen, uh, is... We hebben nu al 200 klachten binnen. We gaan vandaag gaan we onze site... Ik wil ook wonen.nl uh, gaan we starten. Mm -hmm. Daar gaan we nog meer knelpunten in kaart brengen. En Ik heb al heel veel schijnende uh, probleemgevallen uh, gezien. En Tonner heeft gezegd, als er knelpunten zijn, als er problemen zijn, dan sta ik daarvoor open. En dan ben ik bereid om eventueel weer in Brussel te gaan heronderhouden. Oké, okay, ik wou zeggen, want het is natuurlijk uh, ja, een Europese regel. Dus dan duurt het al even voordat daar verandering in komt, kan ik mij zo voorstellen. Klopt, maar Europa zegt weer dat het een voorstel vanuit Nederland is om die grens op die hoogte te stellen. Dus dan zeg ik, ja, als we met hem uh, kunnen laten zien dat er concrete knelpunten zijn... en dat mensen echt tussen wal en schip komen... Uh, dan zou Europa ook bereid zijn, en moeten zijn in ieder geval... maar volgens mij is ze dat ook, om die grens in ieder geval op te hogen. en ook wat te doen aan allerlei specifieke problemen die je hebt. Bijvoorbeeld met gehandicapten en met ouderen. Maar meneer Paping, dan blijft het toch een kwestie van regelgeving. Het echte probleem los je niet op. Die huizen voor um, die middengroep die zijn er dus niet. Dus mensen wonen dan of te goedkoop of veel te duur. Nee, maar mensen wonen dan niet. Ik ben het met u eens dat je hiermee het probleem niet oplost op de woning. Maar ik vind wel dat je eerst die problemen op moet lossen... voordat je mensen blootstelt aan te nou, hoge huur. Ze moeten wel kunnen wonen. Precies, ze moeten wel kunnen wonen. En dat zijn ook niet bepaald een scheefwoners. Want het zijn mensen met een inkomen, bijvoorbeeld van 17-1800 netto... ja, ik vind dat die best een, huur, een aanmerking mogen ja. komen... voor een huurwoning onder de 650 euro. Nou, kijken wat minister Donner nog bereikt. Meneer Paping, directeur van de Woonbond, hartelijk dank. Graag gedaan. Door naar Frankrijk, want de presidentsverkiezingen zijn dan wel over ruim een jaar pas. Maar twee opeenvolgende opiniepeilingen schudden dat politieke landschap nu al flink door elkaar. Wat zeggen die peilingen? Nou, dat de extreemrechtse Marine Le Pen van Front National zomaar zou kunnen winnen. En daar schrikken ze van in Frankrijk. Van Grenout in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat blijkt uit die peilingen dan? Nou, afgelopen weekend was er inderdaad een eerste onderzoek... en toen won Marine Le Pen van het extreemrechtse Front Nationaal... al van de rechtse president Sarkozy en van Martine Aubry van de Socialisten. En nu is er een nieuwe peiling gedaan met andere linkse tegenstanders... en daar wint ze ook allemaal van. Niet met overweldigende voorsprong trouwens, hoor, maar toch, ze wint. Dat is voor het eerst... En ze is pas ruim een maand voorzitter van het Front National, laten we dat niet vergeten. Er zijn twee opmerkelijke uitkomsten ook nog. Ze wint zelfs van de socialist Dominique Strauss-Kahn. En die geldt toch zo'n beetje als de belangrijkste kanshebber van de socialisten. En het tweede opmerkelijke is dat Sarkozy, de huidige president... niet eens de tweede ronde haalt volgens deze laatste peiling. Mevrouw de president, hoe vindt de Marine Le Pen dat klinken? Dat vindt zij zelf heel erg goed klinken, want ze wordt steeds blijer en blijer... naarmate de peilingen erop volgen. Maar volgens haar is er ook een duidelijke boodschap. Zij zegt de Fransen kiezen voor het Front Nationaal... dat de bevolking wil beschermen en sociale zekerheid wil bieden. En ze kiezen niet voor het ultraliberalisme van Sarkozy of Strauss-Kahn. En dat laatste wat ze doet is een belangrijke strategische zet... Ze schiet beide tegenstanders eigenlijk over één kam. Kijk, Sarkozy, die is natuurlijk liberaal en rechts, dat wisten we. Maar Le Pen zegt nu, ook Strauss-Kahn is eigenlijk een liberaal... want hij behoort tot de rechtervleugel van de socialist... en hij is natuurlijk topman nu nog van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... wat volgens haar ook een liberale instelling is. Al dus Marine Le Pen. Ik denk dat Nicolas Sarkozy niet de pente niet Ik denk dat vandaag de enige die, die kan gaan, de is ik. Marine Le Pen zegt: Sarkozy die zal niet meer op kunnen krabbelen, die staat er nu enorm slecht voor. En de enige die Dominique strauss kan, kan verslaan, dat ben ik. Mm, hoe reageren andere politici op deze toch wel indrukwekkende peiling voor Le Pen? Ja, het leidt toch wel tot paniek, hoor. dat kun je zien. Het is inderdaad, je hebt gelijk, het is slechts een peiling... maar ja, rechts is natuurlijk enorm bang... omdat Sarkozy er enorm slecht voor staat in de peilingen. Dat wist wel, maar nu blijkt ook nog eens volgens die laatste... dat hij niet eens de tweede ronde van de verkiezingen zal halen. En links is natuurlijk vertwijfeld... omdat zelfs hun paradepaardje, Dominique Strauss-Kahn... nu ook wordt verslagen. Eén belangrijke nuance is er. Bij Frankrijk worden er inderdaad, zoals ze zeiden... al twee rondes gehouden bij presidentsverkiezingen. De twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde... die gaan door naar de tweede ronde... En volgens deze peiling zouden dat dus Le Pen en Strauss-Kahn worden. En dan is natuurlijk de vraag bij zo'n tweede ronde... wat doen de Fransen als de keuze alleen nog maar is... tussen of de socialist Strauss-Kahn of de extreemrechtse Marine Le Pen? Goed, nou, interessante tijd in ieder geval in Frankrijk. Dankjewel, je wel, Frank Renoud. Tien voor half tien geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We zeiden het net al even, leerlingen vasten. 24 uur voor het goede doel. Overal in Nederland doen scholen mee aan de actie Zip Your Lip om geld in te zamelen voor projecten in Afrika. In het Johannes Fontanus College in Barneveld... staat de meter op 42.000 euro. En op dat college is Marco ben Visser. 71 scholen in Nederland doen vandaag of één deze dagen mee aan die actie Zip Your Lip. 24 uur niet eten voor het goede doel. En het geld gaat allemaal naar onder meer aids- en wezenprojecten in Afrika. Esther van der Leden is van Zip Your Lip. Zipt u zelf ook uw lip? Ja, ik zip ook mijn lip, ja. Hoe gaat het? Nou, op, nee, op dit moment niet. 13 april hebben wij de actie op kantoor. De constructie is zo dat je je dan laat sponsoren, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, de kinderen hier in Barneveld hebben de nacht in de school doorgebracht om een beetje in de stemming te komen. Ja, dat klopt. 24 uur niet eten, wat doet dat met je? Dat hebben zij hier uh, uh, al uh, ja, goed ervaren. Ze zijn een eind op weg. En als je een nacht op school blijft, wat natuurlijk heel gezellig is, maar je slaapt ook niet, dan maak je het extra lastig. Daar wordt ook een radioprogramma over gemaakt hier in de school. En dat gebeurt allemaal in wiskundelokaal 010. Ik krijg persoonlijk al een beetje kippenvel dat ik hier nou die deur door moet, die wiskundedeur. Zullen we naar binnen gaan? Even luisteren wat er gebeurt. Ja, prima. Hallo, is dit de radio? Ja. Mag ik even binnenkomen? Natuurlijk. Kan het even? Alles kan. Jij bent Ruben Karsten en jij bent van de radio. Ik ben van de radio, ja. Ik ben ook van de radio. En wij ook. Je klinkt een beetje schor. Ja. Hoe komt dat? Laat, laat en vroeg vanochtend. Waar hebben jullie allemaal over uitgezonden hier op school? Waar hebben we over uitgezonden. We hebben het gehad uh, van Ruud de Wild, die kwam. Oh? groot DJ. Die kwam hier? Die kwam hier zo meedraaien ook. Uh, gisteravond. Gisteravond met de uh, hele ploeg. En wat hebben we meer? Ralf van het Junior Songfestival. En uh, veel docenten. Docenten, ik loop even naar een docent. Dag, docent. Ja, dag. Ja, doet dag. u ook aan Zip Your Lip? Um, ik doe niet mee. Ik ben wel op school gebleven s'nachts, maar ik, ik eet wel gewoon. Dat is niet zo maar goed. Maar nou heb ik Ruben net gezien met een zakje multisap. Ja, die dat het, wel... die is, ja Dit is heel goed. Er zit heel veel suiker daar illusie van. En heel veel. Ja, maar dat is dat toch niet helemaal eerlijk? Ja, eigenlijk niet nee. Maar ja, je moet toch iets? Want ze zijn natuurlijk helemaal niet gewend om uh, zo lang niet te eten. Hallo, bent u van de techniek? Uh, ja. ja. Hoe gaat het met de radio? Op zich gaat het wel goed. Uh... Ik zie dat je even naar Teletext aan het kijken bent. Is er nog nieuws? Ja, aardig wat. Uh... Ja, ook over lip? Nee, lip is er meneer niet in geweest. Dat nieuws maken wij dan nu samen even, hè? Hoe gaat het met Lip? Wat is het laatste nieuws in Barneveld? Wat is het laatste nieuws? Kijkt even naar de collega met de koptelefoon op. Heb jij nog nieuws? Niet echt. Niet echt, hoor ik hier. Ik heb wel nieuws voor jullie. Want jullie moeten geloof ik straks ook nog gewoon naar de les, hè? Ja, dat wel. Naar de les zonder eten. Het begint daar maar niet over, hoor. Dat is het mindere eraan. En dan gaat het dus uiteindelijk om de ervaring dat je een dag niet te eten hebt. Ja, dat je eigenlijk kan beleven wat ze beleven in Afrika, zeg maar. Ja, ja. Ik ga eventjes uh, terug naar uh, Esther van der Leden. Wat, wat ze beleven in Afrika, dat klinkt eigenlijk ook een beetje oudbollig. Ik bedoel, klinkt... als, als ik vroeger zei van ik, ik lus ik het niet, dan uh, zei we moeder, denk aan nou, de kindjes in Afrika. Ja, dat klopt inderdaad. Het raakt heel kinderachtig. Kinderachtig, nou ja, kinderachtig. Wat is kinderachtig? Wij staan nog steeds heel erg achter het initiatief. Omdat als je ja. één keer meedoet, dan zip je lip. Aan 24 uur niet eten. Dan uh, begrijp je het. Dan begrijp je het een beetje. Je gaat je wat ongemakkelijker voelen. En uh, Zip je Lip is natuurlijk een bewustwordingsactie. En daarnaast willen we geld ophalen. Maar als je mensen spreekt die tien jaar geleden hebben meegedaan aan een actie. Dat vergeten ze niet meer. En dat willen we toch ook wel bereiken met deze actie. Omdat er zoveel kinderen zijn die inderdaad elke dag uh, vechten voor een beetje eten. Ja Ruben, dit vergeet je nooit meer. Dit vergeet we nooit meer. Althans, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, dat gaan we het nooit vergeten. Veel sterkte vandaag. Ja, dank u wel. Dat was uh, Mark Robin Visser. Die uh, was vanochtend in Barneveld waar middelbare scholieren vasten voor het uh, goede doel met de actie Zip Your Lip. Vijf voor half tien. In de voorverkoop zijn al 50.000 kaarten verkocht. En dus zitten de bioscoopzalen de komende tijd behoorlijk vol. Vanavond gaat de film filmgooische vrouw in gala première, Ga je ook?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 De serie heeft sterk overeenkomsten met succesvolle tv-series als Sex and the City en Desperate Housewives. Linda de Mol speelt Cheryl Morero, de vrouw van de populaire Amsterdamse volkszanger Martin Morero. Gespeeld door Peter-Paul Muller. Ik zit in de kelder, Het type is duidelijk gemodelleerd naar René Vroger, die overigens in de film zelf ook nog even optreedt. Verder heb je Claire, gespeeld door Tjiske Reininga, de kunstenares Anouk, een rol van Suzanne Visser.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 En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal van deze ochtend. Morgen zijn we er weer. Stipt zes uur, we hopen u ook. Eh, zo dadelijk de collega's van de KRO, Sven Kokkemand. goedemorgen. Sven. Dag Lara, goedemorgen. Marja van Bijsterveld, de minister van Onderwijs... reageert zo meteen op onze uitzending van gisteren. Waaruit bleek dat scholen nu al zorgleerlingen... dus bijvoorbeeld met een handicap weigeren... omdat ze volgend jaar moeten gaan bezuinigen. Verder, Nederlandse boeren vrezen grote klappen nu Europa de grens wil opengooien voor goedkoop vlees uit Zuid-Amerika. En een privébezoek of niet? De koninklijke huiskenner Rijn Nildis van Ditshuizen bestudeerde de omgangsvormen Aha. met de sultan in Oman. Dat en meer. Zometeen na het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Bij een aanslag in Pakistan zijn twintig mensen om het leven gekomen. In de stad Faisalabad. ontplofte een autobom bij een tankstation. En dat was in een wijk met veel regeringsgebouwen. In Rotterdam zijn plannen om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. Verantwoordelijk wethouder Karakous wil op die manier overbewoning en hennepteelt aanpakken. En banken moeten vaker de hypotheek van criminele verhuurders intrekken, vindt de Rotterdamse wethouder. SP en PvdA willen een debat met minister Hillen over de marine. Aanleiding zijn misstanden bij een marineonderdeel in Den Helder. Hillen was daar door zijn ambtenaren niet over ingelicht, hoewel die zaak al twee jaar speelde. En landelijk verkeersofficier Co Spee is geen voorstander van verhoging van de maximumsnelheid naar 130, zoals het kabinet wil. In het OM-blad Opportun zegt Spee dat er meer verkeersslachtoffers zullen komen, onder meer omdat bij 130 een langere remweg nodig is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de anwb verkeersinformatie met nog 18 files, goed voor 70 kilometer. De drukste regio's zijn nog Amsterdam en Utrecht. De meeste vertraging nog op de A1 naar Amsterdam. 7 kilometer langzaam rijden tussen Bussen en Knopens en Muiderberg. De A4 richting Amsterdam. Daar staat nog een file van 10 kilometer tussen Hoofddorp en Knopent en Nieuwenmeer. En op de A28 richting Utrecht is het nog vrij druk. Daar staat bij Amersfoort nog een file van 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Marja van Beestenveld, de minister van Onderwijs, reageert op de weigering van scholen om zorgleerlingen aan te nemen. Nederlandse boeren luiden de noodklok over goedkoop Zuid-Amerikaans vlees. Koninklijk huiskenner onderzocht de Arabische omgangsvormen in Omaan en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Ja, de koninklijke familie heeft de zolder opgeruimd. En wat dat heeft opgeleverd is hier in Veilinghuis van Sotheby's straks te zien. En volgende week ook te koop. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland. Door de bezuiniging en het passend onderwijs volgend jaar worden zorgleerlingen, bijvoorbeeld met een handicap, nu al geweigerd op scholen, zegt de chronisch zieke en gehandicapte raad. En die zei dat gisteren in onze uitzending. Het onderwijs krijgt volgend jaar namelijk minder geld en moet het dan ook met minder leerkrachten doen. En daarop vooruitlopend weigeren die scholen dus nu al leerlingen. Marian van Bijsteveld, goedemorgen. Goedemorgen. Minister van Onderwijs, wat vindt u hiervan? Uh, ja, dat, uh, ik vind dat, dat het niet nodig is, uh, want wij blijven gewoon uh, de kinderen op het speciaal onderwijs financieren. Uh, op dit moment zijn er 70.000 kinderen in het speciaal onderwijs ja. en ook in de komende jaren zal daar gewoon geld voor blijven. Maar goed, die dus... scholen weigeren dus leerlingen. Er zijn zeker al 15 meldingen binnengekomen en dat is nog maar het topje van de ijsberg, zei die raad gisteren. Ja, maar ook de gehandicaptenraad weet dat op dit moment in het huidige systeem... er gemiddeld 2500 kinderen thuis zitten per jaar. Dus er is helaas, helaas zeg ik, niks vreemds aan dat er op dit moment kinderen thuis zitten. Maar ik vind Nee, maar die, wel die scholen die weigeren die leerlingen het aan... met, het, met, met als argument... we moeten over anderhalf jaar moeten we gaan bezuinigen, dan hebben we geen leerkrachten meer. En tot die tijd gaan we dus ook mensen niet in het vooruitzicht zetten... dat ze hun kinderen bij ons op school kunnen krijgen. Ja, maar het is niet zo dat er minder gefinancierd wordt... voor het aantal kinderen op de speciaal onderwijs... Scholen. Het is zeker zo dat er op een aantal scholen een bezuiniging plaatsvindt. Ja. De groepsgrootte wordt 10% groter, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat betekent bijvoorbeeld voor een uh, voortgezet speciaal onderwijs... waar de gemiddelde groepsgrootte zo'n zeven kinderen zijn... Uh, dat dat ietsjes groter wordt. Maar er is geen aanleiding om kinderen te weigeren... omdat het aantal kinderen wat ik financier gewoon doorgezet gaat worden. Ja, maar daar denken die scholen dan toch kennelijk anders over, want zij weigeren die kinderen. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Ik, uh, dat is ook een van de redenen dat ik hier helder reageer... dat dat niet uh, kan, omdat de financiering gewoon overeind blijft uh, voor de kinderen. Ja. Uh, en uh, dat is ook een van de reden, want nogmaals, dat is niks nieuws, helaas. Nee. Uh, er worden elk jaar, elke dag, elke week misschien kinderen geweigerd. En daar wil ik een einde aan maken. Dat is de reden dat ik naar een nieuw stelsel voor passend onderwijs wil... Ja. en goden in de toekomst een zorgplicht wil geven... zodat ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden... Wat nu heel veel gebeurt. Ja, maar u kunt bij Hoge en bij volhouden dat het niet nodig is. Ze doen het wel, die scholen. Ja, maar ik denk uh, dat het ook belangrijk is. En in de komende tijd uh, gaan we zelf ook als ministerie uh, heel uh, wijd het land in. Ik zal zelf ook speciaal onderwijsscholen bezoeken. Maar dat geldt ook voor de CG-raad en de AOB. Ja. De beide organisaties die u gisteren had. Ja. We moeten zorgen dat we met elkaar goede informatie verstrekken. Ja. Die ook klopt. Goed, en het speelt ja. dat er bezuinigd wordt op het aantal kinderen in het speciaal onderwijs is volstrekt onjuist. Nee. En ik denk dat, dat Zij zeiden niet dat er bezuinigd dat we gewoon... werd. Op... Nee, nee, maar ik, ik corrigeer u even. Ja. Zij zeiden in onze uitzending niet dat er bezuinigd werd op kinderen. Zij zeiden in onze uitzending dat er bezuinigd werd op leerkrachten en dat om die reden scholen leerlingen weigeren. Ja, maar scholen zullen uiteindelijk toch betaald worden... naar het aantal leerlingen dat ze hebben. Dus naarmate men dan minder leerlingen aanneemt... zal men ook steeds minder bekostiging hebben. Dus een school heeft er niks aan om een kind te weigeren. Dat betekent op dat moment een kind minder bekostigd. En zo gaat de school uiteindelijk in een spiraal naar beneden. En daarom moet de school uiteindelijk gewoon doorgaan... met het plaatsen van de kinderen waarvoor ze ook gefinancierd worden. Ja. De, school, de klassen worden iets groter, dat ja. geef ik toe. Ja. En hier en daar in de bekostiging worden zaken rechtgetrokken... In het verleden uh, uh, scheef gegroeid zijn. Hmm. Dat zal zeker voor een aantal scholen financieel pijnlijk zijn. Ja. Ik ga die scholen uh, voor een aantal ook bezoeken om het ook heel rechtstreeks en te zien wat dat betekent. Ja. Maar het is niet zo dat het aantal leerlingen speciaal onderwijs uh, minder gefinancierd gaat worden. Maar goed u gaat scholen bezoeken om te kijken wat uw maatregelen voor een effect hebben. Dat kun je toch beter van tevoren doen? Uh, het is zodat dat uh, ook van tevoren uh, er heel veel informatie vergaard is en ik ook scholen bezocht heb. Maar uh, ook de komende tijd wil ik betrokken zijn, omdat ik me heel goed realiseer dat er een pittige opdracht ligt. Maar, ja. u moet wel rekenen, we komen wel ergens vandaan. We hebben op dit moment een systeem van passend onderwijs, van speciaal onderwijs en extra zorg op scholen, wat ja. financieel tegen de verwachting in compleet uit de hand gegroeid is. Ja. We dachten dat de jongeren beter op school zouden kunnen vasthouden en dat dat het, zijn. het is een heel half miljard tegengevallen. Ja. Desondanks zijn ook de kinderen, het aantal kinderen uh, in het speciaal onderwijs is gegroeid en ja. zitten er nog steeds kinderen thuis. En ja. daar kan ik als minister van Onderwijs geen genoegen mee nemen. Nee, en misschien is er dan wel reden... meer geld nodig, dat... mevrouw van Bijsterveld. Namelijk dat er zoveel kinderen blijken te zijn die dat speciale onderwijs nodig hebben. Dat er kennelijk veel meer geld nodig is. En dat u, laten we zeggen, vanuit die kinderen moet redeneren en niet vanuit het budget. Ja, dan moet u rekenen dat we inmiddels de situatie hebben... dat bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs... 20% van onze kinderen extra zorg nodig hebben. Wat er aan de hand is, is dat voor een deel het rugzakje ook de vraag heeft opgeroepen. Dat zeg ik niet alleen. Dat zie ik terug in allerlei rapporten en adviezen... die ik in de afgelopen jaren hier binnengekomen zijn. Uh, en die ook aangeven van mensen, je moet naar een ander systeem. Ja. Ergens op een plek wordt geïndiceerd. Ja. Natuurlijk willen ouders, als het maar enigszins kan, extra zorgen voor een kind. Ja. Maar vervolgens wordt de rekening elders betaald. En wat we nu gaan doen... Maar zegt u dat... daarmee zoveel, met zoveel woorden... dat, men, dat kinderen te makkelijk een rugzakje krijgen? Ja. Dat denk ik, ja zeker. Uh, uh, deels is het gewoon nodig, maar deels is het soms ook te veel. En aan de andere kant zien we ook, het is alles of niets in dit systeem. Of je past in de mal van zo'n indicatie, ja. dan krijgt je kind zorg, dan krijgt je kind een vol rugzakje. Uh, misschien heb je dat geld wel nodig of niet nodig. Ja. Een ander kind wat er net niet in past, maar wat misschien met een veel kleiner bedrag geholpen zou kunnen zijn, krijgt dat geld niet. En wat we nu gaan doen, het geld van het rugzakje, dat gaat op dit moment voor de helft naar gewoon gewone reguliere onderwijs... ...en voor de helft naar het speciaal onderwijs. Ja. De helft van het reguliere onderwijs, dat geldt blijft bij de reguliere scholen... ...bij de ja. gewone basisscholen ja. en voortgezet onderwijsscholen. Ja. De andere helft die naar het speciaal onderwijs gaat... Daar wordt op gekort, maar er blijft toch nog zo'n kleine 50% van over. En dat gaat straks ook naar de gewone scholen toe. Dus die krijgen extra geld in handen. Maar ze zijn dan niet meer verplicht om ambulante begeleiders, uh, laat ik maar zeggen, af te nemen. Ja. Ze kunnen zelf met dat geld kijken hoe organiseren we dat zo goed mogelijk. Ja. En natuurlijk, en dan kom ik bijvoorbeeld bij de AOB. Ja. Is het de onderwijsbond? Van belang de Al Algemene Onderwijsbond, ja. hoe zorg je dan dat die expertise die nu bij het speciaal onderwijs zit, ook. ...in het toekomstige model behouden blijft. Ja. Daar wil ik graag het gesprek over gaan. Aangaan met de bonden. Ja. Maar als oh. de bonden aangeven van... Uh, ...de minister kijkt er niet naar om... Ja. ...dan moet ik vaststellen... Ik, ...ik ben de komende tijd volop in het veld aanwezig... Ja. Uh, ...maar ik wil graag het gesprek aangaan met de bonden... ...om te kijken hoe wij expertise kunnen behouden. En ik stel vast dat de bonden weigeren het gesprek aan te gaan. Ja. En dat... Vind ik een treurige zaak. Ja, want dat zeiden ze gisteren ook in onze uitzending. Liesbeth Verhegge, Verheggen, bestuurslid van die AOB, die zei dat u gisteren, zei gisteren in onze uitzending dat u geen enkele vorm van overleg wil voeren. Ze zei dit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 Ja, dat zei Lisbeth Verheggen, bestuurslid van die AOB, die Onderwijsbond, dus gisteren. En ze zei ook nog dat ze u persoonlijk verantwoordelijk houdt. Uh, ik ben als minister uh, verantwoordelijk voor het onderwijs. Dat is ook de reden dat ik ingerijd. Omdat we nu zien dat we een stelsel hebben. wat enerzijds slecht werkt. en anderzijds financieel compleet uit de hand loopt. Ja. Dus vanuit die verantwoordelijkheid pak ik het inderdaad op. Ja. Maar kijkt u gewoon de persberichten na van de AOB in de afgelopen maanden. Zij hebben het overleg opgeschort. Ik nodig hen heel graag uit. Ik heb dat ook steeds gedaan. Maar zij moeten wel gewoon het overleg aan willen gaan. En tot op heden zegt men: wij willen niet praten, over sociale plannen niet, nee. over hoe je op mobiliteitsbeleid komt van mensen die met expertise straks weer ingezet kunnen worden in het reguliere onderwijs. Ja. En dat vind ik een gemiste kans en daarmee doen ze geen goed voor hun leden, namelijk de werknemers, die het erop moeten kunnen vertrouwen dat er ook overleg plaatsvindt. Goed, dit zijn beschuldigende vingers over en weer. Even nog een paar um, uh, zaken op een rij. U zei net, te veel kinderen in Nederland krijgen te makkelijk een rugzakje. Hoeveel kinderen krijgen te makkelijk een rugzakje? Nou, het is gegroeid. We dachten eigenlijk dat in 2003, toen we het invoerden, dat het budget neutraal zou zijn. Ja. En in die tijd is het in een jaar of vijf, zes, gegroeid met een half miljard. Ja, Hoeveel kinderen, de 39 gaan, presidentaar? 39.000 uh, kinderen met een rugzakje. Hoeveel, sorry? Ik zat er doorheen te praten. Oh, sorry. Uh, Zo'n zo 39.000 kinderen met een uh, rugzak. Krijgen on... Uh... Terecht En dat groeit gewoon door. En als we daar niet van zeggen van mensen één, heel veel kinderen krijgen daarmee ook een uh, label. Uh, en uh, dat is de vraag of dat voor kinderen goed is. Maar twee, ja. je ziet ook in heel veel situaties dat uiteindelijk de mensen eromheen, ook de leerkrachten in de klas, het gevoel hebben van hé, er is geld, maar waar blijft het? Ik zie het niet landen daar waar ik het nodig heb als docent. Dus ja. wat we willen gaan doen is zorgen dat het geld wat wat er is, zoveel mogelijk naar de scholen zelf gaat. Ja, dat dus... hebt u net allemaal uitgelegd. Ja. Ik wil tot slot nog één ding van u weten. Want die scholen die weigeren dus uh, toch uh, die zorg. Leerlingen nu, uh, of het nou terecht is of niet. En uw ogen dus niet. Wat gaat u doen tegen die scholen? Nou, wij gaan in de komende uh, acht weken... Gaan, uh, het ministerie en eigenlijk heel veel mensen van mij... gaan het land in om te praten ja. met de scholen in de regio. En zal dit punt zeker ook aan de orde komen. Gaat u zo'n sancties uh, opleggen? Uh, nee, want kijk, u moet u rekenen... Uh, er is in de afgelopen jaren is deze situatie al veel langer aan de orde... dus het is voor mij heel moeilijk om te zien of het ligt aan de huidige situatie... dat scholen een beeld hebben gekregen dat ze straks niet meer alle kinderen bekostigd krijgen. Nou, ik zeg, en dat heb ik ook heel helder gemaakt... en dat zal ik ook in de communicatie de komende maanden klip en klaar maken. de kinderen die nu op het speciaal onderwijs zitten, die blijven bekostigd worden... en die kunnen die plaatsen, die zijn gewoon open voor kinderen die deze zorg nodig hebben. En dus hoeven uh, scholen ze niet te weigeren? De scholen hoeven de kinderen niet te weigeren... die nee. gewoon passen in de plekken die ze op dit moment hebben. En aan de situatie zoals die al jaren is... dat er gemiddeld zo'n 2500 kinderen thuis zitten. Ja. Daar wil ik nou juist met het nieuwe stelsel... waarbij scholen zorgplichtig worden, ja. uh, wil ik een einde maken. Want Goed. het huidige stelsel, dat werkt niet. Marja van Bijsteveld, minister van Onderwijs. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De benzineprijs is naar een nieuw record gestegen. 1 liter ongeloot kost nu 1,70 euro. De stijgende olieprijs merk je direct aan de pomp dus. Maar hoe lang duurt het eigenlijk... voordat we het effect van die hoge olieprijs zullen merken... bij andere producten? Bert van Hogenhuizen is olieanalist bij WPV Bankiers. Die heeft het antwoord. Dat is eigenlijk voor een deel al aan de gang. Uh, de grondstoffen voor plastics, hè, als we even alles wat, wat, wat van boterhamzakjes tot plastic producten plastic noemen... ...nafta is al, uh, is al aan stijgend tijd. En dat zal doorwerken in, in de eindprijzen. Op wat voor termijn is moeilijk te zeggen. Voor een deel gebeurt dat al. Voor een deel zal dat de komende tijd gebeuren. Laten we zeggen, de komende drie maanden verwacht ik toch wel een flinke prijsstijging. En ook al zou morgen meneer Gaddafi in Libië vertrekken... Dan nog zal het een tijd duren voordat die olieproductie weer op gang komt. En ik zie dan ook niet op heel korte termijn die olieprijs weer fors zakken. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? U andans, uh, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Amsterdam. Terug naar Marcel Dekker. Op de pas gestofzuigde rode loper van Veilinghuis van Sotheby's... waar straks om 10 uur de eerste kijkdag van start gaat van een uh, wel heel bijzonder het Veiling... Namelijk eentje die georganiseerd is door de koninklijke familie. Die hebben op hun zolders en schuurtjes uh, heel wat uh, rotzooi gevonden. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Heel veel waardevolle kunstvoorwerpen gevonden. Maar liefst 11.000 stuks. Nou ja, alles wat met oranje te maken uh, heeft, dat is natuurlijk heel erg populair. Dus vandaar ook die grote horde mensen die hier al voor de deur staat te wachten. Wel geteld eentje die nog een puzzel aan het maken is ook in het zonnetje. Goedemorgen, u was er vroeg bij hè? Goedemorgen, ja. Je weet nooit wat je aantreft als je bij de voordeur komt, hè? Nee, want u komt ook uit het land van de koningen, van de koninginnen, eigenlijk. Ik kom uit het Gooi. Uit het Gooi, dus u heeft de koningin van dichtbij mogen meemaken, kan je het zo zeggen? Nou, nee, dat niet, maar ik weet wel dat ik met mijn ouders langs het Paleis Soestdijk fietste... en dat we dan altijd even keken of de vlag uithing. Ja, ja de familie is thuis of niet thuis. Warme herinneringen. Ze hebben nu hun zolders opgeruimd. Dus het staat hier binnen boordenvol met leuke spulletjes van de koninklijke familie... Bent u nou gewoon nieuwsgierig? Wilt u gewoon een beetje rondkijken? Of uh, heeft u ook een dikke portemonnee meegenomen? Ik wil gewoon een beetje rondkijken. Ja. En nog in het bijzonder in iets geïnteresseerd? Mm, nou, misschien schilderijen aquarellen en zo. Ja. Maar als u uh, het geld van de wereld zou hebben, dan zou u toch alles kopen hier, of niet? Of ja. bent u niet zo viel? Nee, dat niet. Nee. Nou, u moet nog even wachten, 20 minuten. Of 20, ja, 20 minuten. Om 10 uur gaat het hier open. We lopen even naar binnen op zoek naar Eva van Gelderop. Mevrouw van Gelderop, goedemorgen. Goedemorgen. Ik was wat teleurgesteld over het aantal mensen wat hier al voor de deur staat te wachten. Dat is er maar eentje. Ja, maar we gaan ook pas om tien uur open. Dus ja. uh, dat weet waarschijnlijk iedereen. En het komt. is ook de hele week, hè, he, nog? Dus de hele week. En uh, deze week van 10 tot 9 bij Sodderwees op de Boedelaan 30 in Amsterdam. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. En uh, in het weekend tot 6 uur. Van 10 tot 6 hier bij Sodderwees. En maandag begint de veiling in de rij. Ja, afgelopen jaren heeft Sodderwees natuurlijk het nodige aan zich voorbij zien trekken. Ja. Ja. Hoe bijzonder is dit? Heel bijzonder. Het is echt nog nooit voorgekomen dat er zoveel oranje bezit onder de ramen komt. 11.000 stuks, hè? Ja, tien, meer dan 10.000 objecten inderdaad, verdeeld over 1540 los. Dus uh, ja, dat maakt het heel bijzonder. Ja, ik zei resultaat van een zolderopruiming, grapte ja. ik, maar daar komt, uh, komt het wel op neer eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, er is, uh, na het overlijden van koningin Juliana is ze begonnen met, het, uh, met haar inboedel uh, te verdelen. Zijn ze daarmee begonnen? De koninklijke familie heeft natuurlijk een deel en uh, verder is er nog wat verdeeld... ...onder uh, instanties en fondsen voor officiële giften, koninklijke geschenken... ...maar ook Museum Parijs Lo. En dit is het resterende deel waar geen goede bestemming voor was gevonden. Dus hebben ze besloten te veilen voor... Het goede doel. Ja, meer dan 10.000 stukken. Nou, uh, steekt u maar van wal. We lopen even naar dit bord toe, want ik wil toch wel even dat u daar iets over vertelt. Wat is dit? Nou, dit, hier ziet u eigenlijk een, een krijtbord met uh, afkortingen van zijn majesteit, hare majesteit en zijn klok, Hoogheid. En dit was eigenlijk een uh, tijdschema om te laten zien voor de hofhouding wie er aanwezig was ja. op het paleis. Hoeveel moet het kosten? Uh, ik zal heel even voor u <laughs> kijken... Auw, oh, 3 tot 500 euro. 3 tot 500 euro. Maar betekent ja. dat uh, dat het nooit meer kan dan 500 euro kan worden? Of, uh... Het kan altijd, dat is ja. het spel van de veiling. Ja, dat precies. weet je nooit. Nou goed, 11.000 voorwerpen, zaken uh, waar je de goede smaak van de oranjes aan kan afmeten? Of... Is dat, het eigenlijk wel een beetje troep? Dat, dat is ieder voor zich natuurlijk. Elke smaak is anders. Maar er zitten prachtige objecten bij, hele mooie spullen. Dus ik zou uh, zeker komen kijken. Het is de moeite waard. Ja, volgende week wordt er gefuild. Dan ja. blijft er vast nog wel wat over. Waar gaat dat naartoe? Uh, alles wat geen nieuwe bestemming uh, krijgt, gaat weer terug uh, naar het koninklijk Huis. Okay. Ja. We zullen zien hoe het hier loopt. Dus vanaf vandaag tot en met 13 maart de kijkdagen... en dan heel de volgende week in de raai de veiling. We u we ook waar we Marcel Dekker tegen die tijd kunnen vinden. Het was een bijdrage van hem dus. Straks meer koninklijk nieuws dan de omgangsvormen in Oman... onderzocht door koninklijk huiskenner Hildes van Ditshuizen. Eerst het goede nieuws. Positive News Network. Ja, ik Dag mevrouw uit. Uw elektrische tandenborstel doet het weer. Dankzij het Repair Café in Apeldoorn. Nou, ik dacht eerst dat aan de batterijen lag. Toen heb ik de batterij opgeladen. Toen begon een batterijopladen om niet goed te doen. Toen ben ik nog verder verhuisd. En batterij batterijopladen meegenomen en de batterij. Want ondertussen had ik de batterij gecontroleerd. Dit waren goed. Nou, toen hebben ze inderdaad die, die bepaalde contactproductie schoongemaakt. Toen deed het nog niet. Het bleek inderdaad dat het opzetstuk, wat je me zeggen, als je weer een nieuwe gaat opzet, dat daar de tanden zat tussen zat. Dus dat, dus dat eerst liggen die batterijen, dan lag liggen aan die batterijopladen. Maar het aan die batterij dat lag gewoon het apparaat gewoon even goed uit elkaar gehaald. ...dat het nu meneer goed schoongemaakt werd en toen deed hij zeer... Nou die man, nou, die dit uh, gouden handen, want uh, inderdaad het, het contactpunt van me, die opladen met mijn mobiel... ...daar zat wat speling in en er zit bij een van een palletje in of wat dan ook... ...maar ik dacht eerst ligt er een draadje van, van die oplader, maar en dan draait je een lag lach aan het contact maken met mijn mobiel. En, het heeft heel handen een heel dun opgerond, een opgerold, klein stukje kantpapier tussen gedaan... ...en toen werd ik met het passet en verdomme, dan maakt hij contact en dan kan ik hem weer opladen. Want op zich zijn het geen ingewikkelde dingen, natuurlijk is er een stek uit elkaar, natuurlijk kan iedereen dat. Je moet wel het goede draadje, het goede diegde. Als ik in de ja. sluiting nog verder van huis. Met Jack Hagen. Nou zeg, heb ik toch zomaar de uitvinder van de ondergrondse windmolen aan de telefoon? Klopt. Klinkt op zich niet heel logisch, een ondergrondse windmolen. U heeft vast een afzuigkap in uw keuken. Uh, ja. Nou, als u die aanzet. Ja. En u gaat eronder een sigaretje roken. Ja. Dan ziet u de rook zo naar boven gaan. Ja. En mijn uh, afzuigkap ja. loopt niet op stroom maar op wind en die kan je uit een kelderruimte halen of een andere ruimte of een tank. En als je nou zorgt dat die luchtstroom langs je rotor loopt, of je van of een rotor, net hoe je het noemt, mm -hmm. dan gaat die in beweging. Uh, je, je zorgt dat als je een gesloten ruimte hebt, dat je daar in ieder geval één inlaat in hebt. Ja. Dus op het moment dat je boven die tank of kelder, net wat je wilt bouwen, gaat afzuigen, dus met die turbinevenculatoren, ja. Dan krijg je een vacuum. Dus als je aan de andere kant al lucht erin gaat laten. Ja. Nou, dan ga je. je moet zorgen dat die lucht langs die rotor loopt. Ja, tuurlijk. Dus je gaat eigenlijk je wind verplaatsen, zeg maar. Ja. Zo simpel is het. Ja. Want het irriteert elke keer. Ik, God, ik moet die batterij opladen. want ik had er dus steeds vier batterijen en drie deden. wel één idee deed het niet. Ik denk, wat moet ik er nou mee? Dus dat gaat van hoop irritatie. En twee uh, met een, een geur gaat weg. en denkt, nou, dit doet meer, bewaar is geen zin. Het lijkt ingewikkeld, maar het is het niet. Nee. Nee. En er is dus nu een haalbaarheidsonderzoek aan de gang? Ja, dat klopt. En u wacht in spanning af? Ja, ik ben wel benieuwd wat eruit komt. Ja. Kijk, ik kan wel roepen het werkt en het kan, maar mijn handtekening is in deze helemaal niks waard. Nee, het moet eerst nog even in een laboratorium bewezen Alsjeblieft. worden. Alsjeblieft. Spannend hoor. Ja, zeker. En heeft u er al over nagedacht dat u dan waarschijnlijk heel veel geld gaat verdienen opeens? Nou, dan zou ik in ieder geval een clubvereniging oprichten voor jongens, jongens, jonge meiden. Ja die in dit land nooit verder komen... omdat Nederland het meest irritante land is met innovaties. En dan naar de Bahama's. Ah, ah, ah. Zou het dan veel beter zijn als hier? Zeker. Ik weet het niet, ja wie weet. Maar zover zijn we nog niet. Ik eens het die eenvoudige dingen... en dan weerhoud je ja. dan om hetzelfde te repareren. Denk, god, straks die verkeerdraad en verkeerde dingen. Ik krijg of zo. Ik ben nog verder verhuisd. En de handige buurman in de centrum dan niet allemaal weer beschikbaar... Oh. Ja. Dus het is heel fijn dat je op zo'n adres terecht kan. Brenger van het goede nieuws was Carl-Johan de Zwart. Het is bijna 7 minuten voor 10. Vandaag vliegt haar majesteit, Koninkin Betrex, dus alsnog naar Oman. Voor dat privé-diner met de sultan daar... is van Ditshuizen, Koninklijk Huisdeskundige... geschreven in voorbereiding op het oorspronkelijke staatsbezoek... een boek over de Arabische omgangsvormen daar in Oman. Oman Dits... Mevrouw van dit goeiemorgen. Goedemorgen. U was daar in 2009. Toen stond u daar bij een poort en toen kwam er iemand naar u toe en die zei... Waarom schrijf je geen boek over Omaanse omgangsvormen? Ja. Ja. ja? Waarom? Hebt u dat in hemelsnaam gedaan en voor wie? Nou, nou voor, uh, voor, de, voor heel veel Nederlanders die naar die landen gaan. Dus niet alleen voor Oman, daarom heet het ook met ondertitel Arabische omgangsvormen. Ja. Dat geldt dan ook voor, zeg maar, min of meer uh, Qatar, uh, Kuwait, uh, Abu Dhabi enzovoort. En zelfs ook Syrië, toch in grote... De zaken. Dus dat heb ik toen gedaan, omdat ik het heel interessant vond en ik heb namelijk ook boeken geschreven voor buitenlanders over ons, dus door een, de ene bril naar de andere land kijken, Je gaat plaatsen in een andere beschaving. En wat is de grootste blinde vlek die wij hebben in Oman, als we door onze bril naar dat land kijken? De blinde vlek, nou ja, het is toch een hele andere samenleving. En uh, bijvoorbeeld, je moet altijd heel erg oppassen dat als zij, je kan, je kan bijvoorbeeld nooit, uh, ze zullen nooit nee zeggen. Nee. Uh, dus, dus als wij denken, ze zeggen ja, maar dat kan betekenen, ja, het kan betekenen misschien, het kan betekenen nee. Het, ze zeggen het ook nog bij inshallah, dus ja, deo deo ja. Dus dat is ook nog, dus dan, en dan denken wij, ha, we ha, uh, we hebben een contract, maar zo werkt het niet. En dan zijn de persoonlijke contacten heel belangrijk en dan ook nog heel erg hiërarchisch. Ja. Wij zijn een land van gelijkheid. En zij zijn dat niet. En daar ja. moet je heel erg rekening mee houden. Juist. Nou, is de uh, baas van dat land is een sultan. Die heet Kaboos. Ja. Uh, en die is de veertiende uh, al-Boo Said-leider. Ja. Lees ik in uw boek. Ja. ja. Is dat een aardige man? Nou, ik heb het niet persoonlijk gesproken. Maar hij is wel, heeft heel veel goeds voor zijn land gedaan. Ja. Dat staat buiten kijf. Daar ja, denken want... sommige demonstranten nu een beetje anders over, toch? Nee, nee, nee. Nou dat is natuurlijk fout. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel eens demonstraties in Nederland. En dat ja. wil niet zeggen dat we. en die roepen ook van alles. Dus dat begrijp ik best. En er is op elk land, op dit land, ook van alles aan te merken. Want hij heeft natuurlijk de absolute macht. Ja. Hij besluit per koninklijk decreet. Ja. Maar hij heeft dat land in 1970 ja. dus overgenomen van zijn vader en is als een gek begonnen dat land te moderniseren. Ja. Van drie scholen, tien kilometer weg en één ziekenhuis, heeft hij als een gek. Dus onderwijs gesticht. Want alle mensen ouder dan 60 kunnen niet lezen of schrijven. Die heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft dus ziekenhuizen gebouwd, universiteiten, vrouwen heel erg gestimuleerd. Heel dus mannen... gestimuleerd? Wat zegt u? Hij heeft vrouwen gestimuleerd. Ja, want vrouwen hebben daar heel, ja, gelijke rechten. Er zijn ook vrouwelijke ministers geweest. Die hebben ook kiesrecht. Dus hij heeft ook een vrouwendag uitgeroepen op 17 november. Ja. Dus dat doet hij ook veel aan. Dus hij heeft dat land, dat noemen ze ook de renaissance van Oman... uit de achterlijkheid in de moderne tijd. En je kan natuurlijk zo'n... Totaal andere samenleving als de Nederlandse. Niet even in twee jaar. Uh, tot nee. op. Dus hij moet die langzaam doen. En ik ben het. Inderdaad, het is niet democratisch. Maar hij is natuurlijk niet te vergelijken. in de verste verte. Ja. met mensen als Mubarak of Ben Ali van Tunesië. Ja, zegt u eens eerlijk. Is de koningin op eigen gezag die kant op gegaan? Heeft ze tegen de premier gezegd: Ik ga toch? Maar natuurlijk niet. Dat kan toch helemaal. Dat Hoezo wordt overlegd niet? met Rutte. En Rutte ja. heeft ook, de premier vrijdag had dat ook meteen voor zijn rekening genomen. Ja. Dat gaat in overleg. Zij kan dat echt niet doen. Ook niet stiekem binnen Kamer. Want het gaat natuurlijk om dat de minister-president nee. haar dekt dan. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat kan niet binnen de Kamer. moet het goed vinden. Als hij dat niet goed vindt, dan zegt hij dat gaat niet door. En als zij zegt, ik ga toch... Nee, dat, gaat, dat kan niet. Dat kan <lacht> gewoon niet. Dan heb je een constitutionele crisis. Dat goed. kan niet. En dat is gewoon ingezet toen dus de grootmeester was in Oman. En ja. toen is dat dus gevraagd daar. Dus daarom ja. is dat verschil in tijd. Ja. Eerst staatsbezoek uitstellen ja. en vervolgens pas, hé, er komt een diner... omdat dat eerst naar Nederland moest worden Juist. gebracht en overlegd. Goed, vandaag dus vindt dat diner plaats. Reinildis van Ditshuizen, ik dank u wel. Zometeen gaan we verder, dames en heren. In het vervolg van Goedemorgen Nederland is nu het nieuws met Jan van der Putten. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat hadden ze verwacht dan, hè? Dat het meteen allemaal zou veranderen? Op zoek naar de juiste antwoorden. Waar staat de onafhankelijke senaatsfractie voor? Het NOS Radio 1 Journaal.